Gemeten, wij vervolgen deze leerdienst door het zingen van psalm 106 en daarvan het derde vers. Geef dat mijn oog het goede aanschouw, het welk gij uit onbezweken trouw u uitverkorenen toe wilt voegen. En wat er volgt in het derde vers van psalm 106. <middels> Meten in gehoorzaamheid aan Gods heilig woord en in gemeenschap met de kerk der eeuwen doen wij ook vanavond beleidenis van het geloof. En doen we dat dit keer met de geloofsbeleidenis van Nicea. En aansluitend na het amen zingen wij beleidend het eerste vers op psalm 125. Hij zal nog wankelen, nog bezwijken die op de Heer vertrouwt. En wat er volgt in het eerste vers van psalm 125 na de geloofsbeleidenis.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 Laten wij bidden. Heer onze God. Dat treft ons steeds opnieuw wanneer wij hier zijn samengekomen in de grote kerk en ook in verbondenheid met de luisteraars thuis. Die psalmversen die wij zingen, die woorden, het geloof dat wij beleiden, dat wij nou niet de eerste zijn die ze zingen, niet de eerste die dat geloof in u, o Vader, Zoon en Heilige Geest beleiden, maar dat ons voorgeslacht dat hier ook heeft gedaan. En dat dat maar steeds mag voortgaan en doorgaan. En we geloven en verwachten tot op de dag dat u terugkomt zoals we dat hebben beleden. En het is uw goedheid dat we vanochtend een poosje bij elkaar mochten wezen. En het is ook uw goedheid dat u ons tussen de diensten hebt bewaard en gespaard... En dat u ons opnieuw vanavond een poosje bij elkaar brengt. Nu in een leerdienst. En wij danken uw grote naam, heren, dat wij van week tot week ook vanuit de prediking... ...ja, heerlijke gerechten krijgen voorgeschoteld. Niet met de bedoeling om die te laten staan, maar zoals het klinkt bij het avondmaal om te nemen om te eten, om te nuttigen in het geloof. En dat we nu bij elkaar zijn gekomen in de leerdienst... om, ja, toch in gesprek met de kerk der eeuwen te vragen... wat zit er nou toch in dat hoofdgerecht van de schrift? Zoveel kostelijke spijzen. Dat het niet alleen gaat om het dat van het geloof... maar ook om te leren wat wij geloven. En u hebt ons daarvoor... Een heel handig boekje gegeven. Waarin toch kort op noemer is gebracht. Wat wij geloven, heren. En het is ook zo vanuit de schrift heel helder... dat u uw kinderen ook steeds onderwijst. Om ze zo de weg te wijzen. En dat u dat tot op de dag van vandaag ook doet. Om te leren, ook om af te leren. En dat we dan... Terecht kunnen in dat leerboekje wat zo gestoeld en gegrond is. Op de heilige schrift dat fungeren wil als een soort trapleuning. Dat we daar ons houvast in vinden. En dat het ons ook corrigeert waar nodig. En daarom heren vragen wij om uw zegen. Om uw hulp. Om de leiding van uw geest. Als wij de Bijbel gaan openen die gaan lezen en een stukje uit de Heidelberger... en als de preek uitgesproken mag worden... en als we als gemeente daarnaar gaan luisteren... dan bidden wij van u, want het is een hele onderneming... of u ons daarbij helpen wilt. En er kunnen zoveel dingen zijn die ons hinderen in dat luisteren... want ja, we hebben het u ook gezegd vanmorgen in ons gebed... En we zeggen het opnieuw. Er huist wat in het huisgezin der gemeente. Veel is er wat we niet weten van elkaar. Maar u weet het wel. U weet alles. U weet waar vreugde is. U weet ook waar wordt geleden. Waar de zorgen groot zijn. Soms huizen hoog. En u weet ook dat we... Mensen zijn die dat zo gemakkelijk meenemen en daarmee ook de kerkbank inschuiven. Heer, het is ons gebed als gemeente. Laat het vanavond zo zijn dat het wegvalt. Geef dat ons al vanavond het goede aanschouw. Want anders zou inderdaad ook vaak de weg die we hebben te gaan, te veel wezen. Help ons zo. En schenk ons een zegenrijke dienst. Tot vertroosting en tot bemoediging en tot lering. Opdat we van daaruit ook onze taak en roeping in de wereld verstaan. Als we erover spreken. Als we mensen tegenkomen die er niks van weten. Dat we dan ook antwoorden hebben. Laten we dat hoge doel niet uit het oog verliezen. Zegen daarom ook, heren, het werk van zending en evangelisatie wereldwijd. Maar ook het evangelisatiewerk dichtbij. Boven alles. Dat ons leven is als een wandelend evangelie. Dat ze merken die mensen van de grote kerk... en ook van andere kerken, die, die zijn bij God geweest. Dat kun je merken... Dat kun je aan ze zien. Ook hoe ze spreken. Heren, laat dat zo zijn. Gedenk ons allemaal. Ook onze jongeren. degene die al een werkkring hebben gevonden. Of zij die nog volop met de studie bezig zijn. Wil ze daarin helpen. Geef dat ze er ook vreugde aan mogen beleven. Wij bidden voor onze jongens en meisjes. Die er vanavond ook zijn. Er zullen best dingen zijn die moeilijk zijn. En aan de andere kant... Heren, we moeten ze ook maar niet te laag inschatten. Omdat ze vaak nog wel heel wat meenemen. En het ook laten merken ook. Wees ook met ons als ouders. In voeding en opvoeding van onze kinderen die ons toevertrouwd zijn. Bidden ook voor de ouderen van dagen. Naar de mens gesproken die het dichtste staan bij de grens van de eeuwigheid. Geef dat ze die laatste overgang ook kunnen maken. Dat ze getroost leven en ook eenmaal zalig kunnen sterven. Heren, hoor ze ons gebed. Geef ons een gezegende dienst. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan de Bijbel open doen. En. In het licht van het onderwerp van vanavond, wanneer het gaat over het geloof, het echte geloof... lezen wij allereerst Efeze 2, waarin ons verteld wordt dat zalig worden en dat geloven een geschenk is van Gods genade. En daarna lezen we nog een gedeelte uit Johannes 4 waarin we dan te lezen krijgen hoe dat geloof nou functioneert. In het leven van elke dag. Met al zijn vragen en zorgen. Eerst Everse 2. De eerste tien versen. Everse 2. 1 tot en met de tien waar de apostel Paulus zegt tegen de gelovigen die in Efeze wonen... en u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden... in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw van deze wereld... naar de overste van de macht der lucht van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid... Onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil van het vlees en der gedachten, en wij waren van nature kinderen van de toren, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden en heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof en dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roemen, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Wij vervolgen de lezing in Johannes 4, vanaf vers 43 tot en met het einde. En na twee dagen ging Jezus vandaar en ging heen naar Galilea. Want Jezus heeft zelf getuigd dat een profeet in zijn eigen vaderland geen eer heeft. Als hij dan in Galilea kwam, ontvingen hem de Galileërs, gezien hebbende al de dingen die hij te Jeruzalem op het feest gedaan had, want ook zij waren tot het feest gegaan. Zo kwam dan Jezus wederom te Cana in Galilea, waar hij het water wijn gemaakt had. En er was een zeker koninklijk hoveling, wiens zoon ziek was, te de Capernaum. Deze gehoord hebbende dat Jezus uit Judea in Galilea kwam, ging tot hem en vroeg hem dat hij afkwam en zijn zoon gezond maakte. Want hij lag op zijn sterven. Jezus dan zei tot hem, tenzij dat gij tekenen en wonderen ziet, zo zult gij niet geloven. De koninklijke hoveling zei tot hem, heren kom af, voor mijn kind sterft. Jezus zei tot hem, ga heen, uw zoon leeft. En de mens geloofde het woord dat Jezus tot hem zei en ging heen. En als hij nu afging, kwamen hem zijn dienstknechten tegemoet en boodschapten zeggende, uw kind leeft. Zo vroeg hij dan van hen de uren in welke het beter met hem geworden was. En zij zeiden tot hem, gisteren te zeven uur verliet hem de koorts. De vader bekende dan, dat betekent had het in de gaten, dat het in die uren was in de welke Jezus tot hem gezegd had... Uw zoon leeft en hij geloofde zelf en zijn gehele huis. Dit tweede teken heeft Jezus wederom gedaan als hij uit Judea in Galilea gekomen was. Hier eindigt de lezing uit de Heilige Schrift. Wij doen dat in gesprek met zondag 7, de vragen 20 en 21... Zondag 7, de vragen 20 en 21. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig... gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Nee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 Maar ook mij, vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Uit enkel genade alleen om de verdiensten van Christus wil. Ik wil het voor vanavond wat de stof betreft hierbij laten. Daar hebben we onze handen om zo te zeggen vol aan. Dat betekent nu dat wij zijn toegekomen aan de dienst van de offeranden. En u mag in de dienst uw gave geven voor de kerk en voor de diakonie. De eerste is voor de diaconie trouwens, voor de zondagscholen. En de tweede is voor de verwarming. En bij de uitgang wordt uw gave gevraagd voor het onderhoud van onze kerkelijke gebouwen. Dan een mededeling nog. Wat de verkiezingen betreft, in de vacature Oudering de Boer is gekozen de heer Van Hasselt. In de vacature van de Jaken ten Klooster is gekozen de heer W. van den Berg. In de vacature Kerkrentmeester K.W. Mijnheer, de heer J. Haasjes. En in de vacature Commissielid Bruintjes, de heer K. Wursten. Visselerstraat 15. Tot zover de mededelingen. U mag uw gaven geven en wij gaan ook zingen met Psalm 31, de versen 1, 3 en 15, waarin de oudmut van het geloof wordt bezongen. Op u betrouw ik, heer der Heren, op u gelijk het past. Het Betaam staat hier, betekent past. En ook vers 3. Gij zijt alleen wat zou ik vrezen, mijn rots, mijn burg, o Heer, ook vers 15. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem winst op, rechte geest op u bedrouwd. En wat er volgt, 1, 3, 15 uit Psalm 31. In antwoord op de prediking willen we zingen het gebed des Heren. De versen 2 en 10. Zonder nadere aankondiging. 2 en 10 uit het gebed des Heren. Gemeente, bij hebben dat met elkaar beluisterd vanuit de zondagen 5 en 6 dat de heidelberger ons heeft gebracht van het middel bij de middelaar bij onze here Jezus Christus die ons geschonken is daar zijn we mee geëindigd en die voor ons geworden is tot rechtvaardiging tot heiliging en tot een volkomen verlossing en ja, wees toch eerlijk gemeente, wij hebben die zondagen toch wel heel zorgvuldig met elkaar gelezen. En toch is er één ding wat in die zondagen opvalt. En dat is dat het woord geloof in die zondagen helemaal afwezig is. Het woord geloof wordt niet eens genoemd. Het zou kunnen zijn dat je nou denkt, ja inderdaad, dat is waar... Het woord geloof wordt niet eens genoemd. Maar wacht eens even, dominee. Er kon, kan toch geen sprake zijn van de verlossing van de mens vanuit zijn ellende. Zonder het geloof. Daarin hebt u gelijk. Dat kan niet. Dat kan helemaal niet. Maar... Voordat we te snel zijn met elkaar, het hoofdstuk waarin de verlossing vanuit de ellende wordt beleden is ook nog niet uit. Het hoofdstuk van de verlossing dat gaat verder in zondag 7 en daar komt het geloof aan de orde. En het valt op dat er in antwoord 20 en vervolgens niet zomaar over geloof wordt gesproken... maar ook nog eens een keertje over het ware geloof, over het echte geloof. Is er dan... Daarin ook nog verschil, geloof en echt geloof. Kennelijk. Waarom doet de Heidelberger dat eigenlijk op deze wijze over het geloof spreken? Nou, dat heeft natuurlijk ook wel te maken, gemeente, met de achtergrond... waarin zondag 7 is geschreven. Ook deze zondag moeten wij lezen en horen... tegen de achtergrond van de leer van de Rooms-Katholieke Kerk. Want u moet weten dat in de Rooms-Katholieke Kerk iedereen die gedoopt was... zonder meer een christen was. Iedereen die gedoopt was, werd ook zalig. Volgens de leer van de Rooms-Katholieke Kerk... kon dat proces van zalig worden kort duren of lang duren... naarmate je heilig was, maar toch iedereen werd uiteindelijk zalig. Leefde je onheilig... Nou, dan duurde het wat langer. Voordat je zalig werd, dan moest je wat langer verblijven in het vage vuur. Maar als je heilig had geleefd, dan duurde dat proces allemaal wat korter. Kwam je, zeg maar, sneller in de eeuwige zaligheid... behalve als je een doodzonde had begaan. Dan werd je niet zalig. Had je een doodzonde begaan, dan werd je niet zalig. Dat leerde, en dat leert de Rooms-Katholieke Kerk... ...nog tot op de dag van vandaag. Wel nu, die leer, die was ook nog de jonge kerk van de reformatie binnengedrongen. Want u weet dat wel, hè, dat boekje is geschreven, zo rond 1563. En tegenover die leer van Rome, om zo te zeggen tegenover dat massale geloven... ...neemt de Heidelberger in navolging van de schriftstelling... Door eerst uit te leggen wat het echte geloof is, om vervolgens ook aandacht te geven, accent te leggen op het persoonlijke element dat zalig worden een hele persoonlijke aangelegenheid is. En het is ook niet voor de eerste keer, en misschien viel u dat wel op bij de lezing van zondag 7, dat het hoogst persoonlijke element ook in zondag 7 zo naar voren komt dat we dat al eerder zijn tegengekomen. Denk maar terug aan zondag 1. Daar wordt toch ook de vraag gesteld... wat is uw enige troost in leven en in sterven? En daar staat niet wat is onze enige troost. Nee, heel persoonlijk, wat, wat is nou uw enige troost? En dan volgt ook dat persoonlijke antwoord... dat ik niet mijzelf toebehoor... maar het eigendom ben van Jezus Christus. Wel nu, dat zalig worden een hoogst persoonlijke zaak is... Dat houdt de heidelbergeren in navolging van de heilige schrift vast. Ja, want de schrift die, die, die heeft het daar ook over op meerdere plaatsen. Ik neem maar één voorbeeld. Dan moet ik denken, in het kader dat dus zalig worden een hoogst persoonlijke zaak is. Moet ik denken aan de gelijkenis van die wijze en die dwaze meisjes. Dan komt in het hols van de nacht de bruidegom eraan. En dan blijkt toch in die gelijkenis dat iedereen voor zichzelf staat. Dan kun je niet even terecht bij je buurvrouw om wat olie te lenen. Dan blijkt dat het heil en de zaligheid hoogstpersoonlijk is. Dat mogen we vandaag toch ook nog wel onderstrepen. Dat je het dan niet kunt doen met het geloof van je vader of van je moeder. Of van deze of geen uh, bekeerde gelovige. Wel nu, het is tegen die achtergrond die ik u zo heb geschetst... dat vraag 20 stelt... worden dan alle mensen weer door Christus zalig... zoals ze in Adam verloren zijn? En dan luidt het antwoord nee. Alleen degenen die in Christus door hun echt geloof worden ingelijfd... en al zijn weldaden aannemen. Ja, het zou kunnen zijn dat je denkt... ja, maar wacht nou eens even dominee... Uh, dat weten we wel hier hoor. Hier in de grote kerk van Hasselt. Dat zalig worden hoogst persoonlijk is. Daar hoef je nou niet zo uitgebreid aandacht aan te geven. Wij zijn uh, gereformeerd. Nader gekwalificeerd, zelfs hervormd gereformeerd. Nou. Dat zeg ik u niet 1, 2, 3 na. Want als ik zo hier en daar mijn orens te luisteren leg. Dan waag ik dat zelfs te betwijfelen. Niet alleen hier, maar ook op tal van andere plaatsen. Ja, dat spijt me wel dat ik dat zeggen moet. Maar we moeten ook eerlijk zijn. Sterker, vraag 20 is brandend actueel. Waar ik aan denk? Nou, ik denk bijvoorbeeld aan het verbondsautomatisme dat in ons soort gemeenten steeds meer terrein wint. Wat bedoel je? Ik bedoel dit. Dat er op en onder menige preekstoel steeds meer uitgegaan wordt van een verondersteld geloof. Wordt er zo ongeveer stilzwijgend van uitgegaan... dat iedereen wel gelovig is... En wie daarvan uitgaat dat iedereen gelovig is in bijbelse zin... dat neem ik dan maar even op voorhand aan. Nou, die hoeft ook niet meer te spreken over de noodzaak van de wedergeboorte. Die hoeft het ook niet meer te hebben over de oproep tot geloof en bekering. Die hoeft dat niet meer aan de orde te stellen. Nee, dat slaat ook nergens op. Dat begrijpt u wel. Wij zijn gelovig, dat dringt steeds meer door. Dus daar hebben we geen omkijken meer naar... Het geloof is er al en vervolgens gaan we aan de slag door dit te doen en dat te doen en daarop te letten en dat niet te vergeten. Je wordt zo moe als een hond. Ja gemeente, wij zijn in ons soort gemeenten roomser dan we voor waar willen houden. En niemand heeft er erg in, althans zo lijkt het. En zo vervaagt en vervlakt het persoonlijke element... en gaan velen vandaag ook onder in de massa. Onlangs zei een jonge man tegen mij... dominee, ik merk behoorlijk verschil met dat wat ik zondags in de kerk hoor... en wat er aan de orde wordt gebracht en wordt gesteld op clubs en verenigingen... Ja, dat is natuurlijk ergens om verdrietig van te worden. Dat is de ene kant. Maar aan de andere kant dacht ik... Ja, ik ben toch ook nog wel blij dat je het verschil opmerkt. En dat je het ook nog hoort. Maar nou merken we aan ons leerboekje in nagevolging van de schrift, dat hij daar heel helder in is... dat zalig worden een persoonlijke zaak is. En vanuit het persoonlijke komen we in de gemeenschap... met al degenen die ook zo heel persoonlijk tot het geloof zijn gebracht. En die zo gevoegd worden in de rij van de ware christgelovigen. Worden dan alle mensen weer door Christus behouden? Nee. Goed, nou ja, wie dan wel? Alleen degenen die door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Ja, ooit zei een ouderling tegen mij. Toen was ik nog kandidaat. Die zei toen in de consistorie tegen me: Het geloof zit vaak in kleine woordjes. Want, maar, zodat, op dat. Moet je maar eens opletten in de Bijbel. Ik vond dat een. Uh, een waardevolle opmerking. U kent hem nog wel. Dat valt hier ook weer op. Het woordje alleen. Zo ook in antwoord 20. Alleen degenen die, die een oprecht geloof hebben. Kijk maar aan het einde van antwoord 21, alleen op grond van Christus verdiensten. Ik zal daar nog wel eens meer op wijzen. Dat woordje alleen, dat is hier ook zo cruciaal. Wie worden er zalig? Alleen degenen die door een echt geloof in Christus worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Dan, dan valt het op in het antwoord dat het echte geloof dus bestaat uit twee elementen. Een passief element en een actief element. Zie je dat? ingelijfd worden en aannemen. Het ene is passief, het andere is actief. Ja, nou wordt het toch wel een beetje spannend. Want hoe zit dat? Hoe verhouden die twee nou tot elkaar? Nou, allereerst gaan we dan eens na wat daarmee wordt bedoeld. ingelijfd worden. Eerlijk is eerlijk, ik moet het tegen u zeggen... Uh, het woord zelf kom je letterlijk niet tegen in de schrift. De zaak wel van inlijven. Denk maar aan Johannes 3, waarin dat nachtelijk gesprek plaatsvindt met de Heer Jezus. En denk bijvoorbeeld maar aan Johannes 15, waar het gaat over de wijnstok en de ranken. En ik kan nog wel meer schriftplaatsen noemen. Maar het eerste wat de Heidelberger ons wil leren... dat is dat het echte geloof alles te maken heeft... met één lijf, met één lichaam worden met Christus. En dat ondergaan wij. En dat betekent dat wij allereerst... ergens anders van losgesneden moeten worden. En dat klopt ook wel. Want als God in je leven aan de gang gaat en met zijn geest gaat werken... dan gaat hij snijden in je leven. Dan gaat hij je lossnijden van die oude Adamstam. Dan gaat hij je lossnijden van oude zondige bindingen. Voel je dat? Nou en of. De een meer, de ander minder. Maar dat voel je. In mijn studententijd heb ik onder andere op de zaterdagen in een slagerij gewerkt. En van leen mocht ik ook eens van die lapjes vlees afsnijden... En ja, u voelt hem natuurlijk wel aan, het ging ook wel eens mis. Dan Een sneek ik met mijn vinger of in mijn hand. Nou, dat voelde ik best. En toen zei ik wel eens tegen mijn baas: Ik heb me niet zo lekker gesneden. Hier, ik wees het aan. Hij zei: Nou, joh, ik heb me nog nooit ergens lekker gesneden. Het doet pijn, het is heel vervelend. Wel nu, als de Heer je losnijdt van die oude Adamstand, dat voel je best. Maar als de Heer het ene met je doet, dan doet hij ook het andere. Dan neemt hij je ook op. En dan plant hij je ook over, dan ent hij je ook in. Denk maar aan de wijnstok aan de, en de ranken. Zo worden we als een stekje ingeënt in Christus. Paulus zegt het later... In Romeinen 6, zo worden we één plant met Christus. En nog een keer, probeer dat te onthouden, dat ondergaan wij. Ik wil ermee zeggen dat de Heilige Geest... wat dat betreft al onze activiteiten buiten spel zet. Dat hebben we vanmorgen ook gehoord. Dat komt weer naar voren. Dus ten aanzien van het ware geloof is er eerst sprake van wat God doet... En vervolgens komt aan de orde wat wij doen... namelijk zijn weldaden aannemen. Goed begrijpen? Dat aannemen... dat doen we dus... vanuit het één geworden zijn met Christus. Dat aannemen staat daar dus niet los van. Pas na de inenting nemen we de weldaden van Christus in het geloof aan. Dus wat wij doen, namelijk aannemen... komt voort uit datgene wat God heeft gedaan. Ja, dominee, dat is toch logisch? Ja. Het is zo vanzelfsprekend. Maar wat zijn er op dat punt heel veel misverstanden. Dat dat losgepeuterd wordt vanuit die inlijving met Christus. Onthoud het je leven lang. Dat aannemen, dat vloeit voort... vanuit het één lichaam zijn met Christus. U hebt een vraag. Als God mij in Christus heeft ingelijfd... en ik al zijn weldaden aanneem... waar komen die weldaden dan vandaan? Nou, gemeente uit het woord... Daar liggen ze stuk voor stuk, om zo te zeggen, opgetast. Voor u. En voor jou. Voor mij. Voor ons allemaal. En als dat woord opengaat en als dat woord wordt bediend... dan fluistert de geest in je oor. Hoor eens. Kijk eens. Dat is nou voor jou. Dat is nou voor u. Vergeving van Zonde. Eeuwige gerechtigheid die Christus tot stand bracht. Ook de heiliging. Het uitzicht op het eeuwige leven hier. Dat mag je hebben. Ja, zoals het gaat bij het avondmaal vieren. Neemt, eet, gedenkt en gelooft. Dat Christus zijn lichaam heeft laten verbreken. En zijn bloed heeft laten vergieten tot een volkomen verzoening van al oh, uw zonden. Mo Moet ik die weldaden aannemen? Nou, laat ik het zo zeggen, dat mag. Die mag je in je handen laten leggen. En vergeet het niet dat al die weldaden ons bij de doop al geschonken zijn. Ja, want ik sta hier vanavond niet te preken voor een stel heidenen. Ik sta hier voor een, voor een gedoopte gemeente. Die opgenomen, in, in, in, die opgenomen is in Gods verbond. In de doop zijn al die weldaden betekend en verzegeld. Toen wij gedoopt werden is er gelezen. En als wij in de naam van de Zoon gedoopt worden... zo verzegelt onze Zoon dat hij ons wast in zijn bloed... en ons van al onze zonden bevrijdt... en ons in de gemeenschap van zijn dood... en wederopstanding opstanding inlijvende zodat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Toen al heeft God in Christus u al die weldaden geschonken. Niet om ze te laten liggen, maar ze om in geloof te ontvangen. Mag toch wel vragen: is het er bij u bij jou wel van gekomen? Die geschonken weldaden aannemen. Ja? Nee. Het zou kunnen zijn dat je nu denkt, wat is dat dan, dat aannemen? Nou, een ander woord voor aannemen is bijvoorbeeld geloven. Je mag ook zeggen... Uh, uh, dat het te maken heeft met zwichten. Zwichten voor. Dat het te maken heeft met buigen voor God. Aannemen dat dat ten diepste is de liefde van god in christus als een geschenk aanvaarden het van zijn liefde verliezen hoe zal ik het toch zeggen zo opent de heilige geest je hand om die weldaden daar hoogst persoonlijk in te leggen en dat de geest het zegt hier die mag je hebben is voor u is voor jou en ik dan ach Beleid het maar met die vader van die maanzieke knaap. Heren, ik geloof, maar kom mij niet geloven, alstublieft de hulp. Het is zo groot en het is het ook. Maar op, op uw spreken en op uw zeggen mag ik het hebben. Ja, het is eigenlijk net als bij dat kind... dat op zijn verjaardag allemaal cadeautjes krijgt. Die pakt hij aan... En die pakt hij ook uit. Je ziet het voor je, hè? Een kind, het straalt. Ja, hè, hè? Het komt ogen en oren te kort. En mama fluistert nog snel. Zeg maar gauw, dank je wel. Dan vergeet dat kind natuurlijk zo vol van die cadeautjes. Maar het kind is zo blij. Opa, oma, moet je toch eens kijken wat ik gekregen heb? En ik ben gisteren nog wel zo stout geweest. Zo is het ook geestelijk, herkent u dat? Dat is het eerste onderwijs wat we krijgen ten aanzien van het ware, het echte geloof. Maar de catechismus gaat nog verder. Ze heeft nog een vraag, wat is dan een waar, een echt geloof? Nou, voordat ik daarop inga, even vanuit de Bijbel... Studie maken met u van het uh, grondwoord geloven. Het grondwoord betekent in de Bijbel heel letterlijk zich vasthechten aan. Je vastklampen aan. Zoals ik nu die preekstoel vastklamp. Amen zeggen. Betekent het ook. Amen zeggen op wat God je geeft in zijn woord. Wat hij je belooft. Daar zeker van te zijn. Dus dominee, het geloof is altijd zeker. Ja, het geloof is altijd zeker. Daar is het ook het geloof voor. De gelovige, dat is een ander verhaal. Die is niet altijd zeker. Die lijkt vaak op een schip dat dobbert op de golven. Van wie is de gelovige niet altijd zeker? Van zichzelf. Nou, dus op zichzelf genomen nog niet zo erg... Maar erger is het als je als gelovige twijfelt aan datgene wat God belooft in zijn woord. Als je twijfelt aan zijn beloften. Ongeloof, dat maakt God verdacht. En dat is zonde voor God. Maar het geloof op zich, dat is enkel zekerheid. Wat een wonder als dat geloof, dat vastklampen aan het woord van God ook beoefend wordt. Zoals we daar vanmorgen van hebben mogen horen. Wat een wonder als als vanuit de verlegenheid van je hart de handen zich uitstrekken tot God... om van hem te ontvangen woorden van leven. Om te beleiden mijn ziel de Here en ik hoop op zijn woord. Wel nu dat echte geloof, daar gaan we nog even op door... dat valt in twee delen uiteen. Het bestaat uit een stellig weten of kennis... En uit hun vast vertrouwen. Ja dat is eigenlijk wel mooi. In antwoord 20 kwam je tegen inlijven en aannemen. En die twee die je in 21 tegenkomt, die dekken elkaar. Die hebben alles met elkaar te maken dat had ik nog nooit zo gezien. Toen ik het afgelopen week mocht ontdekken staat er niet los van, maar daar kom ik zo op terecht. Die, die twee, die dekken elkaar. Allereerst een stellig weten of kennen. Wat bedoelt de Heidelberger daarmee? Bijbelwijsheid? Bijbelkennis? Ja, dat allereerst. Het echte geloof heeft als kenmerk dat het zich richt op God en zijn woord. Zich daaraan vastklampt. Dat het de schrift opent, dat het de schrift bestudeert, dat het de schrift overdenkt om hoe langer hoe meer de Heeren te leren kennen. Het is een veegteken als mensen zeggen gelovig te zijn en die ook van zondag tot zondag onder de prediking verkeren, niet verlangen om door de schriften met de Heeren om te gaan, dat is een beetje apart. En het is trouwens ook niet zo best als u de inhoud van het evangelie op een, op een A5je kwijt kunt. Als je er een geloof op nahoudt waar je over met één minuut over uitgesproken bent. Een voorbeeld, een jongen die, of een meisje die verkering heeft en niet naar zijn meisje omkijkt... Dat is een beetje een aparte verkeering, vind je niet? Dan kun je je afvragen: heeft die jongen wel liefde voor zijn meisje? Als het goed is, dan wil je je vriend zien, dan wil je je vriendin zien, dan wil je met haar omgaan, dan ben je graag bij haar. Want je wilt ze beter leren kennen. Dan zeg je ook niet: nou, één telefoontje of één mailtje of één sms'je, dus meer is genoeg in de week. Nee, dat is een beetje apart. Als er meer niet is. Zo is het ook. Zo is het ook met een gelovige. Die, die, die is graag in de Bijbel. Thuis. Dat is zijn woning om zo te zeggen. Ja, waarom zeg ik dat? Dat Bijbelkennis belangrijk is. Nou, ik moet nog wel eens denken aan het profetenwoord van Hosea. Mijn volk gaat verloren. Huiveringwekkend. Omdat het geen kennis heeft. En het eh, spijt me dat ik het zeggen moet. Maar... De kennis wat de schrift betreft, ook onder ons... dat begint toch zo langzamerhand wel alarmerende vormen aan te nemen. En als dat er niet is, ja... waar moet het geloof dan vandaan komen, gemeente? Zegt u mij dat dan is? Ik zou het niet weten. Het gaat er dus niet alleen over dat we geloven, maar we moeten ook echt weten wat we geloven en in wie we geloven. Ik vind het zo mooi dat we dat tegenkomen in handelingen 2, die eerste christengemeente. Dat we toch lezen en ze waren volhardende in de leer van Christus. En van daaruit wordt de ervaring geboren. Want... Wat bedoelt de Heidelberger met dat stellige weten of kennis? Bijbelwijsheid, bijbelkennis, ja, dat allereerst. Maar het woord kennis, daarmee bedoelt de catechismus ook... wat de Bijbel op noemer brengt als ervaringskennis. En daarmee bedoelt ze een kennen vanuit de omgang met God door Christus. Bijbelkennis is nodig, maar nooit afdoende als je niet met de Heren omgaat. En die ervaringskennis bloeit nou op, kun je me volgen, vanuit het één lichaam zijn met Christus. Die ervaringskennis is geen prestatie van mijn kant, maar het is een geschenk van Gods geest. En dat bedoelde ik nou, dat ik straks tegen u zei... dat, dat stellige weten of kennis, hè, dat kun je als het ware leggen op dat inlijven. Dat komt daaruit naar boven. Dus die ervaringskennis, dat is gratie van God en geen prestatie van ons. Wel nu... Die ervaringskennis waardoor ik alles voor waar houd... wat mij God in zijn woord zegt... dat werkt in mijn hart en ook een actief vertrouwen. Dat volgt vanzelf, spontaan. Dat is het gevolg van het feit dat ik met God omga. Dat is een geschenk dat de geest in mijn hart werkt... Door het evangelie. Ja, dat is mooi hè. Ik hoop dat je het vatten kan. En dat je hem ook volgen kan. En tenslotte. Komt dan opnieuw. Dat persoonlijke element naar voren. In het slot van antwoord 21. Niet alleen anderen. Ja, dat ook. God zei ervoor gedankt. Maar ook mij. Maar ook mij. Daarin hoor je nou de stille verwondering doorklinken. Ook aan mij. Schoon God uit enkel genade. Alleen om de verdiensten van Christus wil. Vergeving van zonden. eeuwige gerechtigheid en zaligheid. Ook aan mij. Dan hoor je de verwondering van het echte geloof. Ook aan mij. Hoe is het mogelijk, ja. En dan hoor je ook dat het echte geloof maar één ding doet. Wijzen naar God en roemen in hem. En beleiden door God uit enkel genade geschonken. En dat voor zo'n mens die zonden heeft en zonde doet. Wat God mij heeft geschonken. Ja, we zijn toch bezig met het hoofdstuk van de verlossing. Inleving. Aanneming. Ervaringskennis. Vast vertrouwen. Komt allemaal van die kant. Loof de Heer, want hij is goed. Loof de met een blij gemoed. Want zijn gunst alom verspreidt. Die zal bestaan. In eeuwigheid. Ook aan mij. Herkent u het? Rijke. Komt allemaal daar vandaan. In God roemen. Je in hem verblijden. Ja, je zou kunnen zeggen... nou ben ik klaar met het onderwijs... betreffende het echte, het ware geloof. Naar nou, nog twee dingen... Het zou kunnen zijn dat je natuurlijk nou een praktische vraag hebt. Dominee, wil je daar nog eens op ingaan? Hoe leer je nou geloof? Hoe leer je nou vertrouwen? Nou, ik hoop niet dat u mij dat kwalijk neemt. Maar ik geloof dat ik het twee weken terug ook heb genoemd... dat voorbeeld van Lydia. Hè? Dat ze op een zondag met een aantal vrouwen... samengroept bij de rivier buiten de stad... En daar komt Paulus ook en Paulus die gaat preken, de evangelie verkondigen. Die gaat over de Heer Jezus vertellen, over zijn geboorte, over zijn lijden, over zijn sterven. Hij zal gesproken hebben over de God van Abraham, van Isaac en van Jacob. En onder die prediking voltrekt zich het wonder. De Heere opent haar hart, zodat ze acht nam op wat van Paulus gesproken werd. Die woorden die zuigen zich vast aan haar hart en zij geeft zich daaraan over. Zo eenvoudig werkt de Heere. Goed begrijpen, die werkwijze van God is niet soft. Want de Heere opent het hart wat gesloten was. Nou, dat is niet soft. En we lezen ook nergens dat Lydia zelf haar hart voor de Heer openzette. De Heere opende haar hart door de verkondiging van het evangelie. Nou, dan moesten we het vandaag ook nog maar ophouden, weet je niet? Zo werkt de Heer nog, als bij verrassing. Het zou kunnen dat je denkt, nou, dat is helder. Dat kan ik volgen, maar kunt u nou ook nog iets zeggen... hoe dat echte geloof werkt in de praktijk van het leven? Wilt u daar ook nog op ingaan? Jawel... In dat kader van deze vraag moet ik denken aan die Canaanese vrouw, die tegen alle terugwijzing van Jezus bleef volhouden en zei, ja, heren, maar, wellicht ging er alles heel veel in haar hart om. Maar weet je wat die vrouw niet deed? Ze twijfelde niet aan Jezus. Zie daar het echte geloof. Daar kan aan alles twijfelen, behalve van Jezus. Hij is redder. Hij is zaligmaker. Ook voor mij. En daarop zegt Jezus, o vrouw, groot is uw geloof. Dat zegt zij niet, dat zegt Jezus. Nog een mooi voorbeeld, hoe het geloof eh, werkt in de praktijk. Dan moet ik denken aan datgene wat ik met u heb gelezen van die koninklijke hoveling die dan bij de Heer Jezus komt. Eh. En vraagt aan de Heer Jezus: Wilt u met me meegaan? Want mijn zoon is ernstig ziek. Hij ligt op sterven zelfs. En Jezus zei tot hem: Ga heen, uw zoon leeft. En de mens geloofde het woord dat Jezus sprak, en ging heen. En toen hij naar huis ging, toen kwamen zijn knechten hem al tegemoet en zeiden: Je zoon leeft. Wat is er nu gebeurd? Op het moment dat die man het woord van Jezus geloofde... zag hij er niks van. Voelde hij er niks van. Er hij er niks van. Maar toen hij thuis kwam... toen zag hij het. Een gezonde zoon. Zie daar hoe het echte geloof functioneert... in de praktijk van het leven. Het houdt God en zijn woord voor betrouwbaar... Al zie je, al ervaar je er op voorhand niks van. Het echte geloof, dat klemt zich vast. Zoals een pareldiertje zich vastklemt aan de Schotse kusten. Nou, zolang die rots het houdt, houdt dat pareldiertje het ook. Zo is het ook geestelijk. En gemeente, zo werkt de Heer Nog vandaag. Echt waar. Hij bedient zich van het geschreven woord en vanavond van het gepredikte woord. Voltrekt zich het wonder van Gods genade in een zondagshart altijd in de kerk, dominee? In de regel wel. Daarom doet u er ook goed aan dat u er bent en dat u thuis meeluistert. De kerkvloer, zei mijn mentor altijd, is Gods werkvloer. In ieder geval komt niemand tot geloof buiten om het woord en buiten om de werking van de geest. En daarom, en dat is een kriedekeur uh, van mij, heeft de kerk in Nederland in hele brede zin sterke, schreeuwende behoefte aan een bijbelse prediking, waarin de schrift opengaat en verkondigd wordt wat er staat, waar de heilsfeiten worden verkondigd. En waar het gaat over het hart van de zaak. En waarin niet de christen of de vrome mens met al zijn toestanden of wantoestanden of weet ik wat niet centraal staat. Maar waarin God centraal staat. En daarin het werk van de Heer Jezus Christus wat hij tot stand heeft gebracht. En wat hij door zijn geest nog doet. Voor zondaren. Voor arme tobbers om te leven van het wonder, niet alleen anderen, maar ook mij. En ik mag dat nou ook zo hartelijk geloven. En gemeenten overal waar dat evangelie wordt verkondigd en waar het woord opengaat, waar er zaken worden gedaan om zo te zeggen, waar de kribben, waar het kruis wordt opgericht en waar het gaat over de opstanding, wordt de zondaren getrokken. En worden zondaden erin betrokken. En het wondervol trekt zich. Weet u waar ik het over heb? En zodra dan... de minste druppel van het geloof... in het hart is ingedruppeld... schrijft Calvin... beginnen wij het vriendelijke... en het liefelijke... en het goedgunstige gelaat... van God al te aanschouwen. Weliswaar vanuit de verte. Maar toch... Met zo'n vaste blik dat wij weten dat we het ons allerminst inbeelden, waarvan akte. Ontbreekt het u vaak een geloof, gemeente? Nou, ik wil het wel geloven, hier staat er nog een voor u. De remedie. Zie op Christus, die in alles onze plaatsvervanger is. Die niet alleen voor ons aan het kruis heeft gehangen en in het graf heeft gelegen. Nee, nee, nee, nee, nog veel meer. Die ook in onze plaats heeft geloofd. Zie op hem, want hij leeft nog. En op dit ogenblik is hij voor ons aan het bidden. Om harten over te buigen, maar ook om harten te troosten, eronder te komen. Houd je aan hem dan zal ook de Heere Jezus tegen u zeggen... O man, o vrouw, o jongen, o meisje, groot is uw geloof. En geloof het ook. Dat je dan zeggen mag, ja, amen, trouwe vader, ja. Wij maken staat op uw gena. Ons hart, o God die alles ziet, veroordeelt ons in het naderen niet. Het zegt, daar op ons bidden let. Gelovig, amen. Op het gebed. Amen. Laten wij de Heere danken. Dat dat resoneert. En natrult in ons allerhart. hart. Ja vader. Kennis. En een vast vertrouwen, een geschenk dat u werkt, dat u geeft, om zo u te verheerlijken, om zo u groot te maken, om zo te leven van dat wonder, o God, als we daarvan leven. We zouden het bij de anderen die het nog niet kennen wel erin willen leggen. We kunnen het niet. Maar gelukkig hoeft het ook niet. Want u doet het zelf. Heel eenvoudig. Zoals u dat deed bij Lydia. En zoals u dat deed bij die koninklijke hoveling. Doe het ook onder ons. Voor het eerst. Of voor de zoveelste keer, U op Uw Woord vertrouwen. En de Schrift lezen, niet als een notaris, maar als een erfgenaam. Door genade van het eeuwige leven. Dat we zo in de stilte zal de kerk zullen verlaten. Bewaar ons dan op weg naar huis. Breng ons daar waar we horen. Zegen ons in de week die we zijn binnengegaan. En ieder in het zijne. Houd ons genadig vast. Vergeef het zondige wat er was in deze dienst. In deze diensten. Maar kroon alstublieft wat goed was. Door Jezus uw Zoon. Uit genade. Amen. De slotzang komt uit Psalm 16. Psalm 16, vers 3 allereerst. Getrouwe Heren: Gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel van mijn beker wezen. Gij onderhoudt gestaag het heugelijk lot. En ik stel ook voor gemeente om het laatste of zesde vers er ook bij te zingen. Gij maakt eerlang. Mij het levenspad bekend, waarvan indruk het vooruitzicht mij, verheugde uw aangezicht in gunst tot mij gewend. We begonnen ermee en we eindigen ermee. Psalm 16, vers 3 en 6.